Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het noodweer van gisteravond heeft het leven gekost aan een vrouw. Ze kampeerde op een camping in Vethuizen bij Doetinchem. Door een windhoos werden daar zo'n 20 caravans de lucht in geblazen. Ze kwamen terecht in een meertje. Acht mensen raakten gewond, van wie vier ernstig. In de omgeving vielen bomen om en vlogen dakpannen in het rond. Zes hoogspanningsmasten werden omver geblazen. Netwerkbeheerder Tennet is de hele nacht bezig geweest... met het verstevigen van de masten die nog overeind staan... Ook elders veroorzaakte het noodweer veel overlast. In Nijmegen en Bemmel viel op 40.000 adressen de stroom uit. Ook in Brabant waren stroomstoringen, onder meer bij Deurne. In Limburg raakte door het noodweer tien mensen gewond. Eén persoon werd door de bliksem getroffen. Bomen, takken en dakpannen kwamen terecht op auto's en op de bovenleiding van de trein. Het noodweer zwakte halverwege de avond af en trok weg naar Duitsland. In Italië is opnieuw een lid van de regering Berlusconi opgestapt vanwege een corruptieschandaal. Staatssecretaris Cosentino van Financiën heeft ontslag genomen. De oppositie had een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Cosentino zou banden hebben met de Napolitaanse maffia. Hij zou ook betrokken zijn bij pogingen om gerechtelijke beslissingen te beïnvloeden. Cosentino is het derde lid van de Italiaanse regering dat aftreedt. De afgelopen maanden ruimden twee ministers het veld wegens mogelijke betrokkenheid bij corruptie. Het Libische schip met hulpgoederen voor Gaza ligt in de Egyptische havenstad El Arish. Het kwam daar gisteravond aan. De lading, bestaande uit 2000 ton voedsel en medicijnen, wordt zo snel mogelijk gelost. De hulporganisatie De Rode Halve Maan brengt de goederen naar de Palestijnen in de Gazastrook. Het schip was gecharterd door de zoon van de Libische leider Gaddafi en zou aanvankelijk rechtstreeks naar Gaza varen, maar Israël weigerde het door te laten varen. Volgens Libië is na bemiddeling door de Europese Unie uiteindelijk besloten om naar Egypte te varen. Dan het weer nog, overdag wisselen bewolkt en hier en daar een bui, vrij veel wind en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Right. <laughs>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 No, it's the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 Thank you.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 inside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 Ritme van ZFM Via de kabel op